9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De beschieting van het gebouw van het tijdschrift Panorama in Amsterdam... met een raketwerper was een gerichte aanval op de persvrijheid. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag op de eerste zitting... in de zaak tegen drie verdachten. Ze zijn geleerd aan motorclub Calo Wago. Een van hen wordt beschouwd als organisator. Een tweede als schutter. En een derde man zou de vluchtauto hebben bestuurd... De politie was voor de aanslag al getipt dat leden van motorclub Calobago mogelijk een ernstig misdrijf voorbereiden, maar vond de aanwijzingen niet concreet genoeg om in te grijpen. Bij parkeerplaatsen langs snelwegen en bij natuurgebieden komen informatieborden over de Afrikaanse varkenspest. Daarop staat onder meer hoe mensen kunnen helpen voorkomen dat de ziekte ook in Nederland opduikt. Belangrijkste aanbeveling is om geen etensresten in de natuur achter te laten. De Afrikaanse varkenspest is onlangs ook in de Belgische Ardennen vastgesteld. En de Nederlandse varkensboeren zijn bang dat de ziekte overwaait naar Nederland. Bij de laatste uitbraak van varkenspest in 1997 moesten 10 miljoen varkens worden afgemaakt. Frankrijk heeft een eerbetoon gebracht aan de overleden chansonnier Charles Aznavour. President Macron noemde hem bij de ceremonie in Parijs een van de gezichten van Frankrijk. Het Franse publiek was massaal op de ceremonie afgekomen. Als Navours kist was bedekt met een Franse vlag. En daarachter lag een krans in de kleuren van de vlag van Armenië... het land waar zijn ouders vandaan kwamen. In Amsterdam is een vrouw gepakt die zeker vijf alleenstaande bejaarde mannen zou hebben gedrogeerd en daarna bestolen. De vrouw van 36 sprak haar slachtoffers aan op straat en wist ze zover te krijgen dat ze haar mee naar hun huis namen. Daar deed ze iets in het drankje van haar gastheer waardoor hij het bewustzijn verloor. Daarna ging ze op rooftocht door de woning en verdween met haar buit. De politie sluit niet uit dat de vrouw meer dan vijf slachtoffers heeft gemaakt.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 Jingle erin te doen. CFM in de avond. Ja, we zitten in de avond, maar het is gewoon keihard. Zie je het op jou, CFM Sanford. Schrijf het op. Schrijf het op, zet het in je agenda. Dat weet je gewoon. Standaard, vanaf 9 uur, sharp, zijn we altijd bij je. De vrienden van de radio met deze ultra nieuwe plaat. Simon Kitso met Muffin Dance. Ja, een nieuwe plaat, Dennis, op Toon ja. Room Records. Ja, nog, uh, hij is nog niet uit. Het is een nieuwe promo -faburen. de. Uh. <laughs> Een nieuwe promo van Tourroom. Ik heb een hele lijst met nieuwe tourroom platen. Ja, nou dat niet alleen. Ik, ik zie jou hier uh, moeilijk binnenkomen lopen met al die plaatjes. Ja. Ik ben benieuwd hoe jij dat vanavond allemaal uh, in elkaar gaat mixen. Ja, dat komt maar, goed. Dat, dat komt zeker goed hier zo. Ja, twee uur lang zie je het op jou uh, enigste echte CWM antwoord Je vrienden van de radio, DJ JK en DJ Dion Sydney. Hallo, hallo. Ze praten hier even bij vanavond met alle nieuwtjes uit de dance zien. Uh, ja. Ja, en ik, met name ik... uh, Amsterdam Dance Event, hè? Steeds oe, het Oeh, voel, voel je die kriebels? Ja, ja, ja. Ja, ja dat is mijn plumo. Oké, okay. oh, en door! Was, het, wa <laughs> was geen, uh, het was geen Amsterdammertje. <laughs> het was geen Amsterdammertje. nee, nee, nee. Natuurlijk, de, de charts, ze zijn weer onderhevig aan uh, wat er allemaal gekocht wordt of gedownload wordt. Dus we gaan even straks uh, een blik werven in die charts. En natuurlijk, ja, ik zei het net al, een uur lang nonstop in de mix, de one and only DJ Dion Sidney. En ja, hebben we nog meer te melden, Dennis? Of hebben we gewoon alleen maar lekkere platen vanavond? Ja, alleen maar lekkere platen. Alleen maar lekkere platen. Ja, ik weet niet, ken jij George Ezra, Dennis? Ja, ja, ja. Je hebt toch uh, zo'n uh, ja, leuke, uh, bescheiden een, le hit. Een, le een leuke, bescheiden hitje noemt hij dat ook ja. nog, hè? Ja. Ik, ik hoorde George Ezra uh, voor de allereerste keer met uh, zijn plaats Shotgun. En ja, ik kijk ook wel eens naar die muziekclips uh, en ik denk van... Hé, hey, ik, uh, ik had voor mijn gevoel het idee dat het gewoon een grote negen was, uh, gewoon qua stem. Don't, don't gewoon een leuk, lief, blank jongetje met een plaat waar... Ik dacht eerlijk gezegd eerst, want ik wist nog de titel nog niet van die plaat, ik hoorde hem voor het eerst. Ik dacht eerst dat het Dragon Ball Man was of zo. So. Nee, nee. Maar nou heb ik een hele leuke dance mix uh, van gevonden. Dit is de nee. Danny Dope Remix. Echt waar? Ja, ja, ik heb hem hier voor je. Dit is See It. Twee uur lang. Zet hem gerust wat harder. Gewoon omdat het kan. Dit is See It. I'll be riding shotgun. I'll be riding shotgun. Underneath the horse sun Feeling like a someone I'll be riding shotgun Underneath the hot sun Feeling like a someone South of the equator, navigates navigator Gotta hit the road, gotta hit the road Dipsy diving round the club Bikini bottom like a toe I could get the this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 altijd uh, warm uh, van die stemmen van Dua Lipa. Dit was al met Silk City in Electricity in de Dean E.G. remix. Hier natuurlijk, wij zien het op, op jouw ZFM Sanford. En daarvoor die plaats van George en met Shotgun in de Danny Dove remix. En ja, onze mailbox, hij staat gelijk op het ploffen. Ik zie hier een mailtje binnenkomen van uh, Marleen en die zegt oh heerlijk hoor. En Tim zegt ook: Ja, gaat zo door, jongens. Uh, gezellig op de radio. Ik ben nog aan het werken in de snackbar. En ja, jongens, als ik nog langer moet komen met de snackie, geef even een belletje. Nou, toch uh, spontaan, hè, Dennis? Ja. Uh, ja. Nou, zijn we, aan we kunnen, het nou de zijn we eventjes aan het lijnen om uh, in uh, het strakke pak hier te komen voor Amsterdam uh, Dancey Fans. Ja, dus ja, ja, ja. We, we, we slaan vanavond even over, maar we zullen zeker aan je denken. Ja. Amsterdam Dance Event, het zit eraan te komen. Einde van deze maand, 20 oktober. Ja, nou, 20 oktober, het is een hele week, maar liefst uh, toch, Dennis? Vanaf de 16e. Ja, het begint op woensdag, uh, pak een beet. Ja, woensdag. Dus woensdag, nou, nou, woensdag de, de 17e. Nou, ja. ja. woensdag de 17e tot en met... De tondag, zondag, hè? 21e. En ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, het belangrijkste nieuws is... er komt een kerstversie nummer 1 DJ van de wereld. En, Laat hij nou ook gewoon komen te draaien. Ja, hij komt niet alleen Meestal, voor de foto's. He. Hij komt niet alleen voor de foto's, handtekeningen. En de prijzen nee. ophalen. Hij gaat ook een lekker moffie draaien. Want ja, op zaterdag 20 oktober wordt tijdens de EMF het grootste festival van het Amsterdam Dance Event. De nummer 1 DJ van de wereld bekendgemaakt in de Johan Cruijff Arena. Ja, en zojuist maakte Amsterdam Music Festival bekend dat de nummer 1 DJ meteen naar de huldiging. ging. Ja, niet een uurtje later, nee, meteen. Nee. Ja, meteen het podium zal betreden om de fans te tracteren op een optreden. Ja, met deze aankondiging maakt het festival de line-up compleet. Hoe oh, verrassend. Naast een kick van de nummer 1 kan het publiek zich opmaken voor nog meer grote namen. Zo staan onder andere Axel en and Grosso, Cashmere, Lost Frequencies... Salvatore, Canacci, Sunny James en Ryan Marciano... Vinifici en W&W &W op het programma. En daarnaast heeft het festival ook een wereldpremière te pakken... Met twee superster DJ's David Quetta en Dimitri Vegas en Like Mike. Die samen een eenmalige ik doen onder de nummer 2 is 1. Ja, dan tickets. Heb je ze al, Dennis? Of ga je nee. er niet heen? Uh, nee, ik moet zelf draaien. Je moet zelf draaien? Oké, okay, nou mocht je er nog geen tickets hebben... dan kun je ze scoren op emf-festival.com. Ja, en met een line-up. Ik weet niet wat de kaartjes kosten ongeveer. Uh, maar uh... het zal er niet om liegen. Nou, volgens mij rond de 60 euro, volgens mij. Dat dacht ik. Maar ja, dat zal er niet om liegen. Dus, uh... Maar je hebt nu ook uh, speciale bags, speciale tickets. Dan mag je achter de DJ-boot uh, feesten. Dan mag je tegen zijn rug aankijken. Ja. Oh, dat is leuk. Ja. ja. En dan moet je zeker natuurlijk extra voor in de buidel tasten. Ja, ja, ja. ja. Maar dan kun je wel zeggen: ja, ik heb de ik hele heb tijd tegen de kont van, van x aangekeken. Ja. Ja, je moet ervan houden. Ik hou er niet van. Oh. Ja, nou ja, en uh, mocht je kaartjes uh, nog wat goedkoper willen scoren... kijk dan eventjes op Ticketswap. Van 9 van de 10 keer... zijn er altijd wel mensen die je verkoudheid hebben opgelogen. Absoluut, absoluut. Hebben we nog meer nieuwtjes of uh, gaan we uh, nog eventjes ja, door? Ja, de 538 DJ Hotel. Uh, nou, die, ook, pakken we, die, de ADE. die pakken we straks erbij. Ja. We moeten niet uh, alles uh, gelijk maar, uh, geven. Het gaat ook om de muziek, hè? Dat wou ik net zeggen. En ja, over muziek gesproken... Jij hebt zeker wat heel ik, lekkers bij. Ik je. heb zo'n favoriete plaat. Ja, ik heb hem al vaker gedraaid, maar deze plaat ken je hem nog. Hoho! Ho! Road D en Chains. In de Patrick uh, Topping uh, remix. Ja, ja, dat is uh, onze een nieuwe... Een klapper van je wel. Dit is de nieuwe See It soundtrack. Ik denk het wel, hoor. En ik denk dat je hem ook tijdens het de Amsterdam Dance Event... wel voorbij hoort schuiven. Ja, en misschien ook een See It edit. Woodlake. Ja, dat, dat lijkt me wel leuk ja. Dit is Rodee met Jade. zo'n lekkere plaat hoor. Kelvin Harris en Sam Smith met Promises. En vooral die vogel van die vrouw. Wat is die lekker. Ja. En volgens mij is dat niet Kelvin uh, Harris hoor. Nee. Uh, nee. Maar volgens mij is het zelf ook lekker hoor. Als die stem echt bij, de, bij het gezicht past. Ja, maar normaal gesproken zie je altijd van wie is de stem uh, bij nou, nummer? volgens mij kan, ik, kan je dat opzoeken hoor. Ja, je kunt, het, je kunt het allemaal opzoeken, maar waar, waarom zo moeilijk? Normaal gesproken, normaal gesproken als je dan uh, gewoon een uh, plaat hebt. Ik, ik noem een uh, Moon Willis uh, met uh, One. En dat is Futuring Janai Fate. Ja, dan, dan hoor je toch gewoon uh, wie erbij hoort. Ik denk dat die mevrouw ook wel zegt van nou jongens, uh, jullie hebben zo'n leuk nummertje met me gemaakt. Uh, krijg ik ook nog royalties. Ja. Oh, jij, jij bent... Uh... Ja, dit is er? Jesse. Jesse Reyes. Jesse, Jesse Ryan. Zij zegt dat uh, tonight. Oké. Okay. Nou ja, ze is 27 jaar, komt uit uh, Toronto, uh, Colombia. <tomst> nou, kijk. Nou, kijk. Sorry, lava. Nee. <laughs> en door. Jammer. Ja, en we hadden het er net al over. Amsterdam Dance Event. Het staat op het punt van begin, hè. Ja, we zitten net begin oktober, maar het zit al het punt van beginnen. En wat gaat er gebeuren? Nou ja, we gaan eventjes naar onze conculega uh, radiostation 538. Want het opent ook dit jaar weer de deuren van het 538 DJ Hotel... tijdens het Amsterdam Dance Event. Van woensdag 17 tot en met zaterdag 20 oktober in het Student Hotel. Ja, de thuisbasis van 538 en alle programma's komen... tussen 6 uur ochtends en 12 uur avonds live van, uh, vanuit Amsterdam... Zelfs worden exclusieve showcases gegeven in de club van het 538 DJ Hotel voor een selecte groep luisteraars. Iedere dag schuiven nationale en internationale artiesten die tijdens het Amsterdam Dance Event in de hoofdstad zijn aan in de tijdelijke 538 Studio. Ja, tijdens het Amsterdam Dance Event worden er voor het eerst in de geschiedenis live uitzendingen gemaakt op het digitale kanaal Dance Department Radio. Tussen 5 uur, zavond, of 5 uur ja, in de namiddag... En achter de s'avonds gaan 58 DJ's, Barnet van Delen, Dennis Ruijer... ...Ivan van Breukelen, Daniel Lippens, Bessel van Diepen en Menno de Boer de diepte in... ...en delen zij hun passie voor dance. In duopresentaties laten zij hun muzikale voorkeuren horen aan de luisteraars... ...van het wereldwijd beluisterende kanaal en ontvangen zij gast-DJ's om een setje te draaien. Ja, ik heb dat digitale kanaal nog nooit uh, gehoord, Dennis. Ja, je hebt uh, 58 dance, volgens mij, op uh, de radio... Op de DAP-radio. hebben wij hier eigenlijk wel over praten? Waarom niet? Het is een nieuwtje. Ja, maar waarom okay. zou dit niet mogen? Ik heb het namelijk in mijn televisiepakket... en ik heb een aardig televisiepakket... nog niet gevonden. Oh, moet je even goed... Maar het is op de dap zenders hè, volgens mij. Ja, maar het, het, het is een speciaal kanaal. Dus ik zeg ook wel, ja, we gaan, ik heb het nog niet... dus ik ga eens luisteren. We gaan het onderzoeken. Ik heb ook geen DAP-radio. Ben nee, jij weer zo ja, ja. vooruitstrevend dat jij je DAP-radio hebt? Ja, in mijn auto. In je, je auto. Oh, dus jij gaat heel in uh, je auto zitten luisteren. Maar ja, het maakt niet uit. Wie weet het is het wel hartstikke gezellig. Dus even uh, eventjes terug te komen. Woensdag 17 oktober wordt tijdens de Koen en Sander Show... de 538 Dance Mash Award uitgereikt. Ja, de 538 Dance Mash Award wordt jaarlijks uitgereikt... aan een Dance Mash artiest die in één jaar veel Dance Smash scoorde... of het meeste ervoor heeft betaald... Ja, het is opgevallen door een heel bijzonder ding, dat dus heeft verbroken. Het zou zomaar... Ik zeg Lucas en Steve. Nou. Ja. Wat denk jij? Uh, ja, ik zou, ik zou het niet durven zeggen eigenlijk. Ik heb het idee namelijk dat bij elke Dance -miss gewoon het label Spinning staat. Tuurlijk, de 9 van de 10 platen is ook van Spinning hoor, die, die je hoort... Daarom het, het is niet meer selectief. Ja, het kan ook uh, zomaar Chris Cross Amsterdam zijn, weet je? Met, of cheatcoach. Die hebben ook veel plaatjes gehad. Maar ja, ook dancemeasures. Ja, je weet het niet, Ik he? weet het niet. Ik, ik hou het niet echt bij, Ik denk gezegd. dat het tussen die twee zal gaan. Tussen nou ja. uh, Lucas en Steve? Ja, ik denk dat Lucas en Steve die prijs in de wacht streven. Ja, dat zou best kunnen, want ik ze hebben toch veel uh, platen gemaakt... die veel op de radio hoort. En zeker bij Vijf ja. Drachten, gewoon dat je het elke keer hoort. Ik denk nou... Deze gaan we pakken. Mark my words. Ja, alle radio-uitzendingen zijn dus vanuit het hotel zoals Evers staat op en de Koen en Zanders show. Ze zijn vrij toegankelijk voor het publiek. Overdag zijn er speciale activiteiten in het 538 DJ Hotel. Waaronder de Brand Mashup. Een exclusief event voor de zakelijke doelgroep van Talpa Network in 538. Het DJ duo Lucas en Steve geeft niet alleen een exclusieve showcase voor 58 luisteraars op woensdag. Maar hoogt ook een feest voor jongeren onder de 18. Ja, dat zaterdag tussen 3 en 6 uur uh, smiddags. Is iedereen tussen 12 en 17 welkom op het 58 DJ Hotel tijdens Lucas en Steve Skyline Sessions under 18? Ja, alle radiouitzendingen zijn ook live te volgen op tv58. Die hebben we dan weer wel. En vanaf 4 uur presenteren de 58 DJ's elk uur een update. Ja, iedere avond vanaf uh, half 10 kan er rechtstreeks een kijkje worden genomen bij de showcase op tv58 en de 58 YouTube-kanaal. Dus de line-up van showcases. Ik zie hier staan. Op Woensdag vinden we Lucas en Steve. Op donderdag vinden we Sunny James en Ryan Marciano. Op vrijdag vinden we Jonas Blue en op zaterdag vinden we daar Dimitri Vegas en like Mike. Kaarten voor de showcases zijn niet te kopen en uitsluitend te winnen bij 508. Ja, 508 is trots een mediapartner van het Amsterdam uh, Dance Event. En ja, de student uh, Hotel Amsterdam uh, vind je aan de Wiva Straat 129 in Amsterdam natuurlijk. Ja, tot zover dit nieuwtje. Wij gaan straks kijken in de charts. Maar nu eerst. Een lekkere plaat die gewoon, ja, warme gevoelens meebrengt. En dat doet Dennis Quinn samen met Shermanology. Move out of my way. Dit is See It. Tot aan 11 uur. is officieel nog niet uit. Ha! Heerlijk! Ja, ja. Ik vind, ik vind dat altijd heerlijk, hoor. Gewoon zo. En Dennis? Ja? Hebben we nog meer nieuws? Of, nieuws. We, of, of ben je helemaal door je nieuwtjes heen? We gingen toch uh, in de charts? Wil je de charts? Dan krijgen we de charts. Ik, ik pas me vandaag zo makkelijk aan. We <laughs> pakken de charts erbij. We zijn, we zijn ook heel flexibel. Ja, hoor. Daar komt-ie, hoor. De charts. We doen vandaag lekker de groovy. En op nummer 10 vinden we naar de Cube Guys. En Andrea Lado met Sasso Brazo. Sasso Brazo. Sasso Is, Dat is, is nog lekker vrolijk. Titel is nog vrolijk. Dat wou ik net zeggen. De ja, dat krijg je met het zomerse uh, weer, de koude weer. Op ja. het ene moment zit je met stormwindkracht base. 9... en op het andere moment zit je weer uh, een uh, nazomer. Ja, daar zijn we ook niet geschikt voor, hè? Base. Dat wou ik net zeggen. Maar we gaan door met de uh, tropische plaatjes. Want base. op nummer 9 vinden we Luca Demoneer met Parami. En dit vind ik toch zo'n plaat. Oh, ik ben zo blij dat hij uh, in die top 10 staat. Ik had gehoopt dat hij eigenlijk hoger stond, maar... Ja. Ik Kan er niks aan doen, wie weet, wie weet. Daarom. Op plek nummer 8 vinden we Groove gets Van Earth and Days in the Journal of Robin's Remix. of Jungle Punk Recordings. Geen flauw idee welk label dat is, Dennis. Maar ik weet het ook niet. Heel Dan vinden we Block and Crown op Ple plek nummer 7 Met Betty Never Sleeps. Wel bekende sound, hè, Dennis? Ja, ja, ja. Die kent hem niet. Voor de mensen die je niet kennen. Uit wat voor steen ben jij gekomen. En we doen nou geen hits meer. Op nummer 6 vinden we daar Tom Star, Crider in Basement. Jacks met Bingo Bango. En ik had deze nog niet gehoord, Dennis. Ja, het is wel... Uh... Een week, ja. Ik moet zeggen, ik vind deze leuk. Hij is leuk, hij is goed. Hij is ik leuk. vind deze leuk. Komt hij straks ook in je zit voorbij? De uh, kans zit erin. Uh, kan ik ook verzoekjes doen? Nee. <laughs> Jammer. Nee. Oké. Okay. Nou, op plek nummer 5 vinden we daar... Julian de Angel met Samba Piano. Als ik een verzoekje mag doen... gooi die even uit het chart... Op nummer 4 vinden we Vlog Crown met Cobham, Rush The Sound of Pornostar Records. Again, back is the Lekker hoor, de Bee Gees. <laughs> ja, die Vlog Crown, uh, ze blijft me elke keer weer verrassen. Ja. Gewoon goede simpels gebruiken en er toch weer een uh, klappertje van maken hoor. Wist je, miss je ook dat die Block and Crown, dat is ook helemaal niet optreden hè. het zijn gewoon puur studio. Het is alleen maar in de studio hè. Maar ze zoeken en, wel. En dat vind ik fantastisch. Maar ze zoeken wel een DJ die de platen voor hen voor, voor gaat draaien. Dus die eigenlijk het gezicht wordt van uh, Block and Crown. Is dit uh, een nieuwtje dan uh, op? Nee, ik zag het gewoon op, op de Facebook van uh, Adrie Blok, dat ze, ja, dat ze meer in de studio bezig zijn. Maar dat ze wel iemand in de toekomst willen die de platen voor hun gaat draaien op feesten. Nou, schrijf je in. Ja, ik... Uh, Blok en Crown in Sydney. Hé, <laughs> hey, ik ben Blok. En jij bent Crown? <laughs> ik vind hem goed. Of uh, word ik naar nou voor Blok gezet? Dat denk ik wel, ja. Op nummer drie vinden we daar Antoine Clamaran en Aqua in Gast, Oftewel, gewoon lekker hetzelfde. I Wanna Give You... Nou, die is ook al 80 keer gesampeld, hè? Dat wou je net zeggen. En ik heb ook het idee, eigenlijk met die antwoord van dat hij de laatste tijd gewoon hetzelfde sample pack voor zichzelf ook gebruikt. Ja, uh, dat, dat zijn ideetjes een beetje op aan het raar zijn. Dat wou ik, En dat hij dan toch nog op nummer 3 staat. Ja, terwijl ik plaats voor veel speel had gebruikt. Dat je wou je net zeggen. Op nummer 2 vinden we Richard Cray en Lissat van Lissat en Voltajk. Op Tactical Records. Ja, en wat zou die op die felbegeerde nummer 1 staan? Nou, hou je niet langer in spanning. Ik zie hier staan Scotty Boy in Block Crown met House Gangsters. Ochtwel, in die Camioze met Hot Stepper. <lacht> en tot zover de charts. Tijd voor nieuwe muziek. Wat dacht je daarvan? We hebben hier een Big Pineapple met Another Chance, de welbekende track van Roger Sanchez. Dit was al in de Kino Silva remix. There, the Straks na het nieuws weer verkeer van 10 uur, staat hij er klaar hoor, de klarer, the one and only DJ Dion City. Maar nu eerst, Big Pineapple. Big Pineapple.